2 uur. Dit is Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteke. En dit is de dag. Aandacht voor de 200ste, 200ste geboortedag van Wagner. En Erwin Wennemars is bang dat de schaatsvolkloren verdwijnt als Thialf naar Almere verhuist. Nu is het NWS met Raymond Serré. Nederland heeft jarenlang stoffen aan Syrië geleverd waarmee chemische wapens kunnen worden gemaakt melden RTL Nieuws en NSC Handelsblad. In 2003 zou een Nederlands bedrijf 160.000 liter metylethyleenglycol hebben geëxporteerd. In de jaren daarna zouden ook leveringen zijn gedaan. Ethyleenglycol is een chemische stof voor koelvloerstof. Syrië zei het te willen gebruiken voor antivries, maar de stof is ook een van de ingrediënten voor mosterdgas. De stof mocht volgens de wet worden geëxporteerd... maar toch heeft Nederland achteraf twijfels over die levering. Sinds vorige maand heeft de regering de regels... voor de uitvoer van chemische stoffen naar Syrië aangescherpt... maar dat geldt nog niet voor ethylene -glycol. Online gokbedrijven moeten via een speciale heffing... zelf gaan meebetalen aan de behandeling van gokverslaafden. Daarvoor wordt een speciaal verslavingsfonds in het leven geroepen. Dat is een van de voorwaarden die staatssecretaris Teven van Justitie stelt aan bedrijven die willen toetreden tot de nieuwe legale online gokmarkt. Teven wil het online gokken in Nederland per 1 januari 2015 uit het zwarte circuit halen.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 De online aanbieders met een vergunning moeten 20% kansspelbelasting betalen. Dat is minder dan de 29% die Holland Casino nu afdraagt. Premier Rutte sluit niet uit dat er op termijn moet worden gekeken naar de zogenoemde postbusfirma's. Zij bij aankomst in Brussel waar de Europese regeringsleiders praten over de aanpak van belastingontwijking en fraude. Volgens Rutte voldoen de Nederlandse constructies aan alle internationale regels en is er geen reden om die aan te pakken. Maar hij sluit niet uit dat er naar de eigen positie moet worden gekeken als dat op internationaal niveau ook wordt gedaan. Zo'n 14% van de huishoudens in Italië leeft in armoede. Dat percentage is in de laatste twee jaar verdubbeld, meldt het Italiaanse bureau voor de statistiek ISTAT. Deze huishoudens hebben bijvoorbeeld geen geld om hun huis te verwarmen... en kunnen niet om de dag vlees op tafel zetten. Meer dan de helft van de Italianen kan zich geen week vakantie veroorloven. In het armere zuiden van het land is dat twee derde. De toegenomen armoede is een gevolg van de recessie... waarin Italië al twee jaar zit. De jeugdwerkloosheid is met bijna 40 de hoogste in Europa. Nederlanders moeten in vergelijking met andere Europeanen... het meest betalen voor mobiel internet... Voor een gigabyte aan data betalen Nederlanders gemiddeld bijna 9 euro. In de meeste andere Europese landen ligt de prijs rond de 1 à 2 euro. Blijkt uit onderzoek van het Finse bureau Raywheel dat de tarieven van Europese aanbieders vergelijkt. En dan het weer. Het is bewolkt met af en toe een bui en waait een vrij krachtige noordwestenwind. Met een middagtemperatuur van ongeveer 12 graden is het behoorlijk fris. Hier informatie, gaan we naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Een file bij Groningen op de A7, Herenveen richting Duitse grens. Daar was een aanreding, de rijstroken zijn weer open. Tussen Hoogkerk en Groningen-Oosterpoort, 2 kilometer. Een aanreding op de A28, Utrecht, richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 6 kilometer. En van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden 2 kilometer. Zometeen, dit is de dag, blijf luisteren. Ik ga naar Managementboek, omdat ze er alles hebben... 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en Is kwaliteit nou van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op Tix.nl.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 Eo. Dit is de dag. Elsbert Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat Friesland alles op alles zet om 10,5 in Friesland te behouden. Bas Altena, jij bent een actie op Facebook begonnen. Hoeveel mensen hebben, zich al, hebben jou al geliked? Meer dan 21.000 op dit moment. En je bent begonnen? Nou, nog geen twee dagen geleden. Zo. Het, dus hard... het leeft. Het leeft. Verder aan tafel Wagner van Tjako Vennema. Het is precies 200 jaar geleden dat Wagner werd geboren. Cameravrouw Mirjam Aakster. Die volgde vijf jaar lang een team van gehandicapte voetballertjes. Ethicus Gilena van Thiel En live muziek is er van troppetist Diederik Rijpstra. En is Wagner nou besmet? sinds hitler met hem aan de haal ging. Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditstedag.nu. Nou, hij heeft de laatste binnenbodstarts tegen Verheijen ooit. Ja, kijk, kijk, kijk, we zagen het goed hoor, 29-9 van 31 1. en hoor het publiek. Maar wat is dit dit? Is, oh, oh, oh. is dit de 5 kilometer? En dan gaat de jongen weer aanvallen. Het is geen race tegen de klok meer, het is man tegen man. Het kan niet mooier, zo hoort het. Dit is topsport van de bovenste plak. Ja, Bas Altenaar, is dit het? Dit is het. Je hoorde toch ook de commentatoren al zeggen van uh, dit is fantastisch. Hoor dat publiek eens. Ja, maar ik dacht ook het kan ook in Hamar zijn. Of in Almere. Ja, in Almere zou het kunnen. Maar je hebt een enorme historie. Ik bedoel, ga je 100 jaar, meer dan honderd jaar schaatshistorie verplaatsen naar een stad die nog ineens honderd jaar bestaat? Wat gebeurt er dan, denk je? Ja, ik weet het niet. Maar er, er, je gaat natuurlijk ook geen Wimbledon zomaar ergens anders neerzetten. Uh, er wordt... Op dit moment naar geld gekeken. Uh, nou ja, uh, Almere zou een beter bid hebben dan, uh, dan Heerenveen. Dus bereid zijn meer te investeren? Ja, dat wordt beweerd. Ja, maar ik, ik kijk liever als, ik, uh, als ik naar schaatsen kijk... kijk ik liever naar een, uh, uh, een plek met historie... waar verhalen aan vastzitten. Uh, niet voor niks hoorden we nu ook waarschijnlijk een audiofragment... van een aantal jaren geleden uh, in, uh, in Heerenveen. Dus uh, ja, nee, wat mij betreft blijft het daar gewoon. Maar als die fans dan gewoon in Almere gaan zitten in die hal... dan maken ze toch net hetzelfde geluid als in Heerenveen? Ja dat, ja, dat is de vraag. hè Want uh, Friesland, dat, uh, om die naar, al die Friesen naar de Randstad te verplaatsen... Ah, zover is het nou toch ook <laughs> weer niet? Nee, maar de, de, de verbinding de had zuiden. beter gekund. Oh. Ja, ik, ik hoorde gisteren Bert Wagendorp zeggen uh, dat hij wel te hard reed dan. Maar dan was hij binnen een uur. Maar dat lijkt me toch een beetje optimistisch. Als je aan de snelheid houdt, duurt het toch echt langer. Ja, ben je er wel eens geweest? Ik ben er nooit geweest. Pardon? Nee, echt niet. Maar als ik naar Schaatsen kijk, dan kijk ik liever naar een, een, een, een baan met historie... waar het publiek inderdaad uh, meeleeft en waar het helemaal vol zit... Uh, dan naar een moderne baan, bijvoorbeeld in Berlijn of in Sochi... waar, waar geen publiek is, dan denk ik... Uh, als ik dat dan zie, denk ik van... is dit nou een sport die er te doet als er helemaal niemand zit... en er geen sfeer is? En, en dat vrees ik... je ook in Almere? Dat vrees ik wel een beetje in Almere, ja. Ik ja. Bedoel, waarom zou je een plek waar er al een schaatsbaan staat... en die je kan renoveren, dus ja... waarom zou je die zomaar overboord gooien? Wat maakte dat je dacht, ik moet iets doen... In eerste instantie uh, las ik het bericht op teletekst over uh, dat de schaatsen naar Almere zou gaan. Het is dus, dus uitgelekt, hè? het is ook nog niet definitief. Het, is een, het ziet er naar uit dat ze voor Almere gaan kiezen, dat zo moet het, het formuleren, het. denk Precies. ik. Precies, ja. ja. Uh, ik, ik, en ik las dat bericht dus en toen dacht ik, in eerste instantie dacht ik van, wat gek, hoezo uh, naar Almere? Wat, het is er mis met die af? Um, en, en later op die dag sprak een vriend van mij in een café. en uh, nou, bij, mij de, ja, bij mij was de verontwaardiging... Er wel, maar vooral bij die vriend. Die sloeg er enorm op aan. En uh, toen zei ik, nou dan moeten we een actiepagina maken hoeveel, op Facebook. Nou hoeveel bier was is dit? dit? Uh, nou, ik ja. zal je vertellen, het was na twee cola. Oh, oké. Okay. Ja, okay. nee, ja. Nog redelijk nuchter dan. Ja. Ja, jawel, jawel. Ja, ja. Zeker weten. Uh, dus dus uh, we zaten aan de bar. Het, het, is, uh, ja, het, begon, het is een beetje een uit de hand gelopen actie natuurlijk. Want we zaten aan de bar. Laptop was erbij. Uh, ik zei wel eerst tegen hem, ga eerst eens even zoeken... want er moet al wel iets zijn, dat kan niet anders. En uh, ook bij het Koningslied zagen we binnen no-time... was er een actiepagina op Facebook. Dus ik denk, nou, dat, die Vriezen, die moeten iets hebben bedacht. Dat was nog helemaal niks. Dus uh, Toen zijn wij dus die pagina begonnen. Ik ging naar huis en ik zei tegen hem... Uh, nou, als ik thuis ben, denk ik dat we iets van 40 likes hebben of zo op Facebook. En dan klik je gewoon op dat, dat vinkje. En dan vind je dat leuk en dan krijg je allemaal updates daarover. En, uh, nou, prima. Ik kwam thuis, het stond op 80 likes... Twee keer zoveel als je had verwacht. Twee keer zoveel als ik had verwacht. De ochtend daarna werd ik wakker, zaten op 700 likes. En de ochtend daarna zaten op 17.000 likes. Ja, en inmiddels op ruim 21.000, ja, zei je net. He? Ja. Dus ja. het gaat hard. Maar ja, een likeje is ook maar weer zo geplaatst. Dat zei je zelf al. Een likeje is zo geplaatst. Aan de andere kant heb je natuurlijk er wordt beweerd over dat, dat er een slechte lobby zou gevoerd zijn uh, voor Heerenveen. Um, ja, blijkbaar is Facebook de nieuwe lobby. Uh, ja. een, een nieuwe lobbyactie. Aan de telefoon is de oudschaatser Emma Wendermers. Emma, goedemiddag. Wat, wat is voor jou het t gevoel? Nou, ik heb natuurlijk al mijn sportieve prestaties uh, behaald, behaald behaald, in T-Half. t, en t is natuurlijk wel een prachtige plaats om, om te schaatsen. Het publiek zit dicht bij de, bij de baan. het is altijd gezellig. Uh, ja. En als je dan met name komt op het buitenland... waar, waar de ijsbanen meestal gewoon helemaal leeg zijn... dan is het half een, een magische plek voor iedere straat. Ja. Snap jij de, keus van de, de voorlopige keus van de commissie die erover gaat? Nou, ik heb het hele rapport gelezen. En als je het, gewoon, het, het rapport gewoon heel... Nou, heel objectief bekijkt. Ja, dat snap ik, snap ik wel waarom er voor, voor Almere gekozen wordt, ja. Namelijk? Nou ja, in Almere hoeven ze gewoon niet te betalen. Voor op voor, voor mijn enige acturen. Dus de hele topsport kan daar gewoon gratis uh, tien jaar lang trainen. Nou, dat is natuurlijk wel een... En als je het kijkt, het is, het is ook een rapport wat ook met name geschreven is vanuit een oogpunt. Uh, en dat, dat is, is, is natuurlijk wat fijn. Ja, ja. Dus jij zegt het, het is ook wel een goede keuze of ga je zover niet? Nou, nee, zover ga ik niet, want uh, ik geloof, ik, ik, ik deel, wel, deel wel de mening dat... Ja, wij dachten al dat er een breukje in je telefoonkabel zat, Erwin. En nu is hij helemaal... Ben je er nog? Nee, we gaan je opnieuw <lacht> proberen te bellen. Uh, Almere is gewoon een betere, beter voorstel, Bas. Ja, maar niet wat ik net ook aan het begin al zei, niet alles kun je in geld vatten. En, uh, nee, ja, als het gaat om de topsport in Nederland, als die schaatsers daar gratis kunnen trainen, dan worden ze alleen maar beter van, denk ik. Het ligt heel centraal, al ja. hier ten opzichte van de rest van Nederland, kom op zeg. En je weet toen het concertgebouw werd, werd gebouwd, meer dan 100 jaar geleden. Toen was dat was het midden niet, in de het... weilanden. Hè? En, en, en bedoel, nu is het ook door de stad omgeven. En ook Wimbledon was honderd jaar geleden ook helemaal niks. Bedoel, je moet een gebouw ook wel kans geven om traditie te worden. Hè? Ja. En hmm. dat kan ook in Almere, zegt u. Ja, ja maar aan de andere kant, stad. Hè? u zegt net, van het, uh, rondom dat concertgebouw is de stad ontstaan. Zeg ja. maar, soort van. Ja. Almere ook. Uh, ja, maar dat je nog niet eens een uh, schaatsstadion uh, voor nodig. En in Heerenveen, iedereen denkt dat het een, een stad is echt. Er wonen maar 30.000 man. Ja. En dat komt echt door dat, uh, dat schaatsstadion en door de voetbalclub natuurlijk oh, ook een best, beetje. Uh, ja. Ja. Ik hoor dat de verbinding met Erwin Wenner in gesteld. Erben, we gaan even door nog. Jij zei van, ik snap het wel, het is een beter voorstel. Maar dat wil niet zeggen dat ze er ook naartoe moeten gaan. Waarom niet? Nou ja, we hebben natuurlijk een enorme traditie in Heerenveen. Uh, in en uh, daar, we, daar, we, we, dat, we weten in ieder geval dat het gewoon goed is. Weten we. in, in Almere weten we, weten we dat, dat, dat helemaal niet, omdat daar, ook, uh, daar is ook al een voetbal, voetbalstadion. Dat is natuurlijk ook niet echt een groot succes, succes geworden. Uh, het moet nog maar gefinancierd worden. Er is blijkbaar 180 miljoen euro, ja. maar uh, ja, dat moet er wel eerst komen allemaal. Ik, ik moet het eerst allemaal maar zien of, of, of het echt allemaal te, te realiseren valt. Denk jij dat Friesen naar Almere reizen om te juichen voor hun helden? Maar natuurlijk. Oké. Okay. Het ligt zo'n beetje naast. 101 kilometer, 101 kilometer, 59 minuten reistijd, heeft iemand nou, nee. even voor ons uitgezocht. Ja, maar dat is natuurlijk on... Dat, dat, als, zo meteen, als daar de kampioenschappen zijn, dan gaan we daarheen. Maar het is nu in Tjalf en daar hebben we allemaal sentiment bij, daar hebben we allemaal een, een, een, een gevoel bij. En het wordt nu echt ook gezegd van alsof het een keuze is. Als alles naar Amerika gaat, dan gaat Heerenveen helemaal weg. En dat is natuurlijk gewoon helemaal niet waar. Ik kan me goed voorstellen dat ook wel die keuze misschien een beetje gekeken heeft naar... Nou, 10.30, dat gaan ze toch wel re re renoveren. Dat zag je gisteren ook wel, ook wel in, in de persconferentie. Ja. Daar gaat gewoon, die verbouwing die gaat gewoon door. Dus er komt een prachtige ijsbaan. En als ze dan nu kiezen voor, voor Almere, dan komt daar ook een goede ijsbaan. Dan heeft, heeft de sport dubbel opgewonnen, want we hebben twee fantastische ijsbanen. Bas? Ja, nou ja, ik, ik vroeg me af. Erwin, je hebt toch uh, een keer een allround toernooi geschaatst, ook in Heerenveen. Ja. Uh, ik neem aan dat je dan toch iets harder gaat schaatsen als sprinter... zelfs op een 5 of 10 kilometer, juist door het publiek in Heerenveen. Ja, maar dat publiek dat komt ook gewoon uit, uit, uit, uit de rest van Nederland. En ik moet denk ik, daar moet je ook even heel kritisch kijken naar... als je kijkt naar het, naar het publiek bij die grote wedstrijden... hoeveel mensen komen er daadwerkelijk uit Friesland. Volgens mij is dat maar een heel klein percentage en komt nog steeds... de grote, grote, grote, grote, grote meerderheid komt gewoon uit, uit de rest van Nederland. Dus ik denk dat het, ja. dat, dat, dat schaatspubliek, dat, dat is niet alleen maar Fries publiek... dat is het publiek wat uit het heel, heel Nederland komt. Uh, dus dat, dat zal ook zeker wel gewoon naar na, na Almere gaan. Als daar een prachtig WK is... Met Sven Kramer uh, die daar rijdt. En dat wordt hartstikke spannend. Want Haverbukko die maakt een wederopstanding en hier. Dat maakt het ja. heel erg moeilijk. Dan dat, ja. dat ook Almere gewoon op, op zijn kop. Ja, jij bent Drent, geloof ik, hè? Ik, ben, oh, ik, ben, ik kom het Overijssel. Ja, ja precies. Uh, Bas? Nog één ding. Ja, is uh, ja, uh, leuk inderdaad. Die mensen zullen misschien daar naartoe gaan. Als je het echt centraal wilt doen, plaats het dan in Utrecht. Uh, ja. Maar uh, we krijgen ja, ja. dus ook op de Facebookpagina krijgen we echt reacties uit het hele land. Dus niet, inderdaad niet alleen ja. Friese. Ieder, en iedereen vindt dat het in Heerenveen moet blijven. Althans de op, mensen op die, die pagina wel. Ja, ja, ja, en er is nog geen tegenpagina, dus we weten niet hoeveel steun er voor Almere is. Nee, Erwin, moet Friesland nog iets doen de komende week? Want de beslissing is met een week uitgesteld. Nou, ik, ik, ik denk dat ze, uh, het is nu echt uh, puinruimen voor ze, want ze zijn gewoon te laat. Uh, ik heb dat rapport gelezen en dat rapport is best wel vernietigend hoor. Er is, er, het is niet een paar puntjes, het is echt een heel groot verschil. En TIAT is ook geen tweede geworden, TIAT is derde geworden. Ook het het plan in so so so Soetermeer is, is, is, is nog beter aangeschreven dan het plan, plan in Thial. Ja, ze hebben het gewoon zelf dus laten liggen. ik denk lera. dat ze die topbaan, die topfaciliteit voor de training, die gaan ze denk ik verliezen. Maar ze kunnen zeker nog wel grote wedstrijden naar, naar Heerenveen hier halen. Want we hebben vorige week nog een grote internationale wedstrijd gewoon teruggegeven. Omdat we het in Nederland niet eens willen, willen organiseren. Okay. Dus er zijn wedstrijden genoeg. En er komt heus wel een groot, groot, groot kamp in Heerenveen. Ja. En ze moeten zichzelf heel erg gaan kijken van, hé, hey, waar, waar is het misgegaan in het, hele, in het hele proces? Want daar heeft Thial echt grote fouten gemaakt. Ja. En die Facebook-actie die is leuk, maar die gaat niks uithalen? Ja, die had je gewoon uh, een maand geleden mo mo mo moeten opstarten. Dat rapport is nu geschreven, dat rapport is uitgelekt ook al. Ja. Uh, ik heb het inderdaad gelezen, dus het is ook... Uh, ja, dat kunnen ze niet meer terugdraaien. Nee, precies, Dat is niks meer aan door doen. Gewoon niet Dankjewel. Facebookspakken aan. Dankjewel, Herman en heel veel Bas, want dat wordt zwaar. Hartelijk dank, ja, dat gaat niks uithalen hoor ik al.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 and you are lovely still i'll freedom freedom freedom freedom freedom from raccoon hier in de studio cameravrouw Mirjam Aakster... Ethicus Gylaine van Tiel, Wagner-liefhebber Tjako Venema... trompetist Diederik Rijfstra en Bas Altena is er ook nog. Mirjam Aakster, u volgde als cameravrouw vijf jaar lang... het G-voetbalteam De Panthers uit Vianen en maakte een documentaire. Zondag gaat hij in uh, première. Wat is een uh, G-voetbalteam? Een G-voetbalteam uh, is een team waarin kinderen spelen uh, die een beperking hebben. En um, het klinkt als de G van gehandicapt zo kan je het opvatten, schijnt niet zo bedoeld te zijn. Oh nee? nee, na de F komt, komt er nou geen. eenmaal de G. Ja. Ja. En dat, dat, dan ook, dat er dan gehandicapte kinderen maar in ja. spelen, ja, dat is nou helaas uh, ja. het geval. Hoe, hoe, ja. hoe raakt u erbij betrokken bij zo'n team? Um, enerzijds als moeder van. Uh, onze oudste zoon heeft een uh, verstandelijke beperking. Je ziet het niet aan maar uh, dat is wel een feit. En... Um, hij heeft eh, als, als of kleuter gevoetbald. Maar op een gegeven moment. Ja, een, een gewoon tussen aanhalingstekens regulier voetbalteam. Ja, dat zou hij gewoon niet redden. Hij begrijpt de spelregels niet goed. En hij zou daardoor een beetje buiten de boot vallen van zo'n team. En toen heeft. Een, twee vaders hebben toen uh, het idee geoppert van. Nou, we gaan dat gewoon eens neerleggen. bij de voetbalclub in Vianen, de Brederoders. Dat was de, de plaatselijke en, voetbalclub ja, gewoon? Oh, ja, precies. En uh, ja, dat werd eigenlijk heel positief ontvangen. En uh, aan de andere kant stond ik natuurlijk als RK, of natuurlijk, maar ook als freelance cameravrouw langs de lijn toen het eenmaal van start was gegaan. En op de ene manier, ja, dat raakte me gewoon. De puurheid van die kinderen, het enthousiasme, het enorme, of de enorme inzet van, uh, van trainers, coaches, noem maar op. En toen had ik zoiets van, ah, daar ga ik wat mee doen. Ja. Dus vandaar. En documentaire, en maar liefst vijf jaar lang dat team gevolgd. Dus dat ja. is ook best een, lange, ja. een lang project. Wat voor kinderen zitten erin? Beschrijf er eens een paar. Uh, dat, de variatie is echt enorm. In die zin dat uh, een jongen heeft Down-syndroom. Die is bijvoorbeeld 18. Een jongen heeft... Uh, nou ja, eigenlijk, hij is inmiddels geopereerd... maar uh, leed toch wel aan uh, een, vorm, een ernstige vorm van epilepsie. Dus uh, ook regelmatig kwam het voor dat hij tijdens een training... gewoon op het veld te uh, stuip trekken. En, ja. ja, ik zag dat in die film. Ja. En die andere kinderen, die spelen, die spelen ja. gewoon door. Maar die zijn het gewend waarschijnlijk. Ja. Die zijn daaraan gewend. Ja. En, uh, het zag er wel uh, vrij eng uit, en, moet ik zeggen. Het is, het is best aangrijpend om te zien. Zeker ja. als je het voor de eerste keer ziet. En, um, maar die, die kinderen zien vaak elkaars beperking ook niet. Daar wordt helemaal niet op gelet. Hè, een jongetje met verkorte onderarmpjes... die de bal amper kan oppakken... Nou, dan wachten ze gewoon even als het wat langer duurt. Ja. En als Koen daar op de grond ligt. Um, oh, Koen heeft een aanval. Ja, in het begin was het. Ik, even, even schrikken, even wennen. Maar het verloop van tijd gebeurde ook zo vaak. Ja. Dat, ja. dat ze er wel aan gewend raakten. Ja, ja. Maar u zegt, ja, ze, ja. ze zien elkaars beperkingen niet. Terwijl de ouders, de buitenwereld, de trainers, die zien het allemaal wel. Um, of ook niet meer. klopt niet helemaal. Want er zijn ook kinderen bij, onder onze zoon. Waar je niks aan kan zien. Nee. En eh, ja, als je die op straat zou tegenkomen... zou je absoluut niet verwachten dat hij eh, toch een heel laag niveau heeft. Ja. En eh, dat maakt het ook heel eh, verschillend. Het verschil is namelijk heel groot. Want een, een iemand met Down-syndroom, ja, dat, dat is natuurlijk zichtbaar. Ja. He, iemand met verkorte onderarms is ook zichtbaar. Autisme is niet zichtbaar. Nee, dus... Dus het is heel divers. Laat, ja. we, laat even luisteren naar een klein stukje uit de documentaire. Lijft hoog. Bij je hoog en omhoog. Kun uitleggen waarom kunnen... jij bij de Spanters speelt? Oh, gewoon dat ik anders ben. 1, 2, 3 en omhoog. Ja, nee, ik zie het niet als een G-voetballer. De G van gehandicapt. Geen enkele oude praat over de beperking van zijn of haar kind. Heb je een paar vriendjes in het team? Uh, ja, ze zijn eigenlijk allemaal vrienden. Zeggen we ja, het is heel anders. Uh, het reguliere voetbal is puur prestatiegericht. Dit is veel dankbaarder als, als met, met het reguliere team. Okay. kom maar, Ali. Wat opvalt in, is de enorme betrokkenheid van de trainers, het geduld ja. uh, en de liefde eigenlijk. Waarmee ze proberen die kinderen dan toch iets van dat voetballen te leren. Ja. Uh, is dat moeilijk om zo'n club zover te krijgen? Want je moet natuurlijk op een hele andere manier met zo'n team omgaan dan met de reguliere teams, denk ik. Um, nou, wat, wat we je al aangaf, hè? het is een kwestie van geduld. Maar uh, deze kinderen zijn absoluut uh, ook in staat... om zich te ontwikkelen binnen deze sport. En dat is ook wat je ziet in de film. In het begin konden ze, en ben ik heel eerlijk... nog geen bal raken, hoor. En, en ook niet vangen. En uh, als je dan kijkt nu, na vijf jaar... er wordt echt gevoetbald. En het gaat er soms flink fanatiek aan, uh, aan toe... Dus ja, dat, dat, dat, dat kunnen absoluut eh, dingen leren. Maar... Het is meer dan bezigheidstherapie. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Wat we... Maar ja, ik het altijd, er zit niet een heel groot verschil. Want van autisme ga je volgens mij niet slechte voetballen. Er zijn ook voetballers die nooit overspelen. Die kan je ook autisme noemen. Nee, klopt. Maar <lacht> dat is ook de diversiteit binnen dit team. Dat maakt het soms ook heel ingewikkeld. Dat klopt. Er zit ook een jongen bij of twee die zijn slechtziend. Ja, die gaan een beetje af op het geluid van de bal. Maar missen natuurlijk toch regelmatig de bal. Ja. Dus, maar natuurlijk zijn er ook kinderen bij... Eh, die eh, op zich, eh, ondanks hun beperking, prima kunnen voetballen. Maar ook in een ander ja. team mee zouden kunnen, of dat niet? Um, nou, bijvoorbeeld autisme. Dan zou je motorisch misschien zou er niks mis ja. mee zijn. Maar dan is het toch meer qua gedrag of wat dan ook. Dat je uh, binnen een regulier team... Dat het gewoon niet lekker gaat. Dat het nee. niet loopt. Dat het, en de ja. jongens voelen zich dan zelf, of meisjes voelen zichzelf beter in zo'n G-team dan? Ja, maar het is vaak aan de ouders om, dat, om ja. uh, die stap te kunnen ja, en durven En dat zie je ook in de film, dat dat het best lastig is. En dat er ook wel ouders ja. zijn die dat niet willen? Absoluut. Die vinden dat uh, stigmatiserend. Of te veel benadrukken dat ze een kind hebben wat wat afwijkend is van. Ja, normaal, dat klinkt zo vervelend. Maar mm -hmm. En hebben daar gewoon moeite mee. En ja. wat gebeurt er dan met zo'n kind? Gaat hij dan in een regulier team? Of, of gaat hij dan niet voetballen? Of? De, de, de, soms, soms. Er zijn, het is ook wel eens voorgekomen dat ouders komen kijken. En uh, het kind is heel enthousiast, vindt het ontzettend leuk. Maar dan besluit de moeder dan toch in, dat, in dit geval van... Uh, nee, vindt helemaal niks. Omdat het, omdat het een, een verzameling is van kinderen ja. waar wat mee aan de hand is. Ja, ja. Klopt. Wat betekent het voor die kinderen zelf? Ja, wat ik in die vijf jaar heb gezien, is dat het. Eh, ja, ze hebben enorm veel plezier. Ze hebben loon met elkaar. En het heeft ook een sociale functie, merk ik. Want heel veel kinderen zitten buiten hun eigen woonplaats op school. En die missen dan toch de aansluiting met vriendjes uit de buurt. En zo'n voetbalclub, waar je dan wekelijks komt. Ja, dat schept dan toch onderling een, een band en vriendschappen. En ja, dat is, heeft wel denk ik ook, ook die ja. functie. Ja. En je ziet ook, ik, ik, je ziet aan de kinderen in die film ook dat ze gewoon heel blij zijn om te winnen. Of uh, heel veel moeite hebben om te verliezen. Maar dat ze met ja. elkaar enorm veel plezier ook hebben. Heel erg, heel ja. erg. En, en, en ja, bij deze kinderen zijn reacties vaak heel, heel puur, heel oprecht. En dat is ook heel mooi om te zien. Is vijf jaar niet ontzettend lang? Zie je ja. na, zie jij nog, na vier jaar nog iets nieuws met zo'n camera? Um, het moet eerlijk zeggen dat ik ook niet gepland had om dat vijf jaar te oh, doen. Okay. Nee. Maar goed, je hebt toch een andere baan en druk met allerlei dingen. En uh, met name ook het financiële gedeelte. Daardoor heeft het ook wat langer geduurd dan gepland. Ik bedoel, film maken, veel monteren kost gewoon heel veel geld. Ja. En, uh, dus qua draai had het ook in twee jaar gekund, zegt u? Nou, ik vond het... Nee. Vier. Drie? vier had gekund. Maar het leuke is dat je dus ook die ontwikkeling ziet. Ja, het begint met hele kleine jongetjes ja, en meisjes. Precies. En die worden aan het eind, zijn het echt tieners aan het, aan ja, het worden. Dat ja, dat klopt. Ja. ja. Ja, ik zit, nog even, ik, ik zit nog helemaal bij de elliptische aanval. Want ik denk van, ja, ja. Moet, moet je eh, voetballen vrolijk door, maar moet je, je zo'n jongen dan niet van het veld halen en, en helpen? Of moet het ook gewoon even afhechten? Het wel nog stilgelegd worden. Ik hebben hem niet gewoon laten liggen van gaat wel over. Nee, er is altijd één op één begeleiding voor die jongen. Altijd. Dat moet ook. Eh, want eh, ik doe zoiets kan elk moment optreden. Dus je draait je om, maar hij valt om en er ligt misschien net een steen en dan er stoot je ja, en... hand. Dus nee hoor, dat die jongen heel intensief begeleid. Oké, okay. gelukkig. Ja, ja, ja, dat is een ongeluk, hè? Ajen Rob ligt ook de het. Ja, het is... ja. ja, maar dan wordt het spel ja. wel gemaakt. En is het geen één ja, ja. op één begeleiding. Nee, nee, nee maar dat is over. kijk, het is bij sport natuurlijk, je wordt heel sterk ja. ingedeeld naar het niveau waarin je speelt. En dat speelt bij sport een hele belangrijke rol. Hoe goed je bent. Hè? En daar worden teams in Ja, dat speelt hier helemaal niet. Worden. Nou, hier, nee, nee, nee. hier is het dan op een gegeven moment. Kun je je voorstellen dat je daardoor ook al snel min, minder goed kunt functioneren in een team? Juist omdat het heel erg erop aankomt dat je een beetje hetzelfde bent. Mm -hmm. He, dat, dat is in veel teams wel zo. Kinderen die niet zo goed kunnen spelen, die kunnen niet in een ho hoog prestatieteam meedoen. Want dat valt dus ook al buiten de boot. Klopt. Maar dit is dus ook niet echt prestatie. -gericht. Nee, precies. Nee, nee, ook, nee, dat is heel veel hoe ligt het in de rest van de club, dit team? Heel goed, ja. ja Hoe kijken ja. ze er tegenaan? Ja, um, om een voorbeeld te geven, ik geloof een week of twee geleden... heeft het eerste van Brederoders op eigen initiatief de Panthers getraind. En ja, het is natuurlijk prachtig om al die grote kerels te zien... met die, uh, met die kleine ventjes Er zitten trouwens ook twee meisjes bij. Ja. Dus nee, het is, het is ook, denk ik, door de club zelf heel positief opgevat destijds. En inmiddels zijn ze volledig geïntegreerd, ook de naamsbekendheid. Iedereen weet wie de Panthers zijn. En de première is wanneer? Aanstaande zondag. Middag. In Vianen. In Vianen, ja. Kun je hongerstakers dwingen om toch te eten of te drinken? Zometeen meer. Dit is Radio 1. Het is twee minuten voor half drie. Hier is Raymond Seré met het NOS Journaal. De politie heeft acht aanhangers van voetbalclub ADO Den Haag opgepakt. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging... tijdens de wedstrijd tussen ADO en Feyenoord op zondag 5 mei. De supporters drongen het zogenoemde kidsvak binnen. Een deel van de tribune dat is bedoeld voor kinderen en hun begeleiders. Daar mishandelden ze stewards en bezoekers. Staatssecretaris Van Rijn noemt het aangevraagde ontslag... van 800 medewerkers van thuiszorgorganisatie Sanzieren een hard gelag...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 En Nederland heeft jarenlang stoffen aan Syrië geleverd waarmee chemische wapens kunnen worden gemaakt. Dat melden RTL Nieuws en NRC Handelsblad. In 2003 zou een Nederlands bedrijf 160.000 liter methyl-ethyleenglycol hebben geëxporteerd naar Syrië voor koeltechnieken. Maar met die stof kan ook mosterdgas worden gemaakt. De stof mocht volgens de wet worden geëxporteerd. Maar toch heeft Nederland achteraf twijfels over de levering. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Zwaan van de ANWB met de verkeersinformatie. Het file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Na een ongeluk tussen Soesterberg en Amersfoort 5 kilometer, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier in de studio Bas Altena... die actie voert voor Tiof, cameravrouw Mirjam Aakster... Ethica Guylaine van Tiel, Wagneriaan Chaco Venema... en trompetist Diederik Rijpstra. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditisdedag.nu. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart wit. Ja, Nederland telt op dit moment negen hongerstakende vreemdelingen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zit daarmee in zijn maag. Staatssecretaris Teven heeft nu een advies van de Raad van State gekregen... waarin staat dat het mogelijk is om de hongerstakers te dwingen... voedsel tot zich te nemen. Kielena, dat lijkt me nogal een ethisch dilemma. Of ja. valt het wel mee? Ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Uh, omdat ik uh, namelijk denk dat de ethiek gebied... om dat niet uh, onder dwang toe te dienen aan deze mensen... onder deze omstandigheden. En okay, dat daar eigenlijk ik, uh... niet zo heel veel uh, discussie over zou... Hoeven hoeven te zijn, zijn. Maar de Raad van ja. State zegt dat het in sommige omstandigheden kan. Ja, alleen die sommige omstandigheden... Die, uh, het is een beetje vaag wat er precies nou in dat, uh, spoed, die spoedvoorlichting... die de Raad van State aan TV heeft gegeven staat. Het is maar niet helemaal duidelijk wat de argumentatie is. Ze hebben gezegd dat de wet er ruimte voor laat... mits een arts bereid is om het toe te dienen... Um, ik ben geen jurist, maar voor zover ik heb kunnen kijken in de wetgeving... is er inderdaad ruimte voor dwangtoepassing... maar wel bij wilse onbekwame gevangenen... als het in hun belang is om ook die dwangvoeding uh, te krijgen. Dus als iemand niet meer zelf... Uh, kan nadenken over zijn eigen belangen... en dus wils onbekwaam is en onder dwang gevoed moet worden... dan zou dat kunnen. Maar dat is wat anders dan bij wilsbekwaam patiënten. Is, nou ja, hier, deze mensen zijn allemaal wilsbekwaam. Die zijn willens en wetens uit ja. protest in hongerstaking gegaan. En daar kan ik niets in de wet van ontdekken... wat daar dan uh, ruimte voor zou bieden. Dus nee. ik ben heel benieuwd wat de argumentatie daar dan achter is. Ja, de arts uh, federatie KNMG die raadt artsen af om mee te werken. Ja. Denk je dat er geen arts te vinden is in ons land die iets zal doen? Um, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Misschien is er wel iemand uh, te vinden. Maar ik, uh, ik denk wel dat, uh, dat het uh, echt in strijd is... met alle ethische codes die artsen met elkaar af hebben gesproken. En ik denk ook dat het gepast zou zijn... als zo'n arts dan zich voor de tuchtrechter zou moeten verantwoorden. Oké, want zo ernstig vind je het? Ja, ik vind het echt heel ja. ernstig. Het is chantage, ja. hè, hongerstaken? Uh, nee, dat is het niet. Het, is het uh, ook wordt wel het wapen van de machtelozen genoemd. Mensen die echt niks anders meer tot hun beschikking hebben... dan. Uh, het hongerstaken, die gebruiken dat meestal. En er zijn ook echt patronen bekend van mensen die en machteloos zijn... en onder steeds grotere druk komen te staan... dat dat juist de mensen zijn die in hongerstaking gaan. Want ja, het is heel moeilijk mensen... om in hongerstaking te zijn. En dat doe je ook niet zomaar. En nou, je zou het hooguit nog chantage kunnen noemen... als ook uh, hun, hun doel niet uh, nobel zou zijn. Maar zij proberen aandacht te vragen voor de omstandigheden waarin zij leven. En wij krijgen van allerlei kanten... Signalen dat er iets aan de hand is met die omstandigheden. Met de vreemdelingen wel... detentie. Ja. Ja. Of het wel rechtmatig is en of de omstandigheden... waaronder zij gedetineerd zijn, wel humaan zijn. Dus ik denk dat het ons zou passen om ons daarop te richten. En niet... Jij uh, nee, via... zegt eigenlijk, ze hebben inhoudelijk gelijk, dus mogen ze dat doen. Ik weet niet of ze gelijk hebben. Ik vind dat we dat minstens moeten onderzoeken. En ik vind dat het niet gepast is als de staatssecretaris dan via een, een, een verkorte route van de Raad van State in strijd met allerlei verdragen probeert om artsen te bewegen om toch die dwangtoepassing te realiseren. Want wat zou je overschrijden aan, aan uh, vrijheden die mensen hebben op het moment dat je ze onder dwang gaat voeden? Um, nou, wij hebben allemaal de vrijheid om ons niet onder medische behandeling uh, te stellen. En dokters hebben een sterke plicht om, ook om ons niet tegen onze wil medisch te behandelen. Um Kunstmatig voeden is een medische behandeling. Dat hebben we in allerlei omstandigheden al vastgesteld. Um, dit zijn mensen die wel overwogen beslissen om te stoppen met eten of drinken. En het is bovendien een verzetsdaad. Uh, en de KNMG heeft ook al gezegd... het past een arts niet om het verzet van mensen te breken... door een medische behandeling uh, hmm. toe te passen. Geldt het voor altijd? Zijn je, kan je geen omstandigheden bedenken bij wilsbekwame patiënten... waarvan je zegt, nou, dat kan misschien toch goed zijn? Um, Medische behandeling. Nou laten we als, we, als je zou zeggen. kun je een omstandigheid bedenken. waarin je een wilsbekwame gevangene. toch zou dwingen om te eten? Nou ja. Zullen we een voorbeeld nemen? Volkert van de Graaf, toen, het ook van de Graaf. toen is het ook echt aan de orde gekomen. Die, die was en toen, het proces ja. was nog gaande toen en die ja. dreigde toen in hongerstaking ja. te gaan. Nou, als je zou zeggen, er is een enorm maatschappelijk belang. Hè. Bijvoorbeeld, dit is een gedetineerde die uh, weet waar uh, een bom ligt... waar honderdduizenden mensen mee opgeblazen kunnen worden... maar die is nu in hongerstaking en die gaat dood voordat hij ja. dat uh, vertelt. Onder zulke extreme omstandigheden kan ik met die dilemma minstens voorstellen. Maar zou dat geldt ook onderwijs... voor volk van de graaf, zou ik zeggen. Omdat de maatschappelijke onrust daarover was groot. Heel veel mensen wilden gewoon rechtvaardigheid in dat geval. In ieder geval dat proces normaal laten verlopen. Ja. Dat is er ook iets wat mee mag wegen. Uh, toen is dat in ieder geval ook wel naar gehind Dat dat eventueel aan de orde zou zijn. Het grote maatschappelijke belang. Um, ik vind het dan toch in het geval van Volkert van de Graaf... waarin er al allerlei bewijs was, nog wel heel dubieus. Ik bedoel, je voorkomt er ook niks meer mee door iemand. Hè? Kijk, als je nou zegt, je kunt nog heel groot leed voorkomen... dan zou ik het wel een, dat een belangrijk argument vinden. Maar uh, Fortuin was al dood, je voorkomt er helemaal niets meer mee. Dus je kunt er ook niks meer mee redden. Nou ja, misschien voor de nabestaanden zou het heel passen. Ja, dat, dat klopt. Maar laten we wel wezen, dat alles is bij lange na niet aan de orde in deze situatie. Nee, maar want... even, even voor de theoretische discussie. Jij zegt, in zo'n ja. geval kan ik me voorstellen dat er omstandigheden mm. waarin je zei, uh, zijn waarin je zegt... oké, okay, dan moet je ja. toch maar gedwongen voeden. Ja. Ja. En dan zou er ook artsen zijn die dat doen? Kan je, kan je dan artsen aanwijzen of hoe ik gaat denk, dat dan? We, nou, je kunt artsen nooit aanwijzen, nee. want uh, de, dat is ook een van de aspecten van de richtlijnen. De arts moet echt een eigen oordeel daarover geven. Um, dan zou ik me kunnen voorstellen dat een arts zich uiteindelijk wel kan verantwoorden ja, daarvoor. En, maar wel als grote uitzondering op de regel... Ja die er nou eenmaal altijd wel een keer kan zijn. Ja, en in dit geval, stel dat die vreemdelingen detentie prima op orde was, en het dus echt uh, toch een chantagemiddel was, dan zeg jij iemand gewoon door laten gaan, en dan maar de consequenties ja, het daarvan het laten draaien. Ja, een chantagemiddel, wat een hele normatieve lading heeft, maar misschien wil iemand het gewoon niet meemaken. Hè? En dan, uh, als je het leven niet meer wil meemaken, dan kun je gewoon stoppen met eten en ja. drinken, en dan is er niemand die mij kan dwingen om dat dan toch te doen. Nee. Dus... Maar verdwijnt die wilsbekwaamheid niet? Als je zeg maar negen dagen geen uh, voedsel tot je neemt en nauwelijks drinkt... Nou, ik ben een Krijg beetje bang dat, dat ze die korte route gaan nemen. Dat ze op dat een gegeven moment zeggen... je wordt uiteindelijk wel ja. wilsonbekwaam natuurlijk. En dan zeggen ja. ze, ja, nou is die wilsonbekwaam, nou mag het wel. Nee, ja. Maar ja. dat, dat is, zou ja. een zeer ernstige schending zijn... van de morele gedachten achter deze regels. En het zou echt een... een, een, een, een toch niet te vergoeilijken zijn, denk ik... omdat het helemaal in strijd is met de gedachte van... wat mensen beslissen als zij wilsbekwaam zijn. Je weet dat ze wilsonbekwaam gaan worden. Dan heb je je daar toch aan te houden. Het feit dat mensen natuurlijk onder verantwoordelijkheid van de overheid vastzitten... kan me voorstellen dat de overheid zich dan ook extra verantwoordelijk voelt... voor hun welbevinden. Speelt dat ook nog een rol? Ja, ze hebben, daarom zeggen ze ook het is een conflict van plichten. Van de ene kant het, het beschermen van gedetineerden... wat we volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... moeten de overheid dat, dat ook doen. Dus ze moeten ook het leven beschermen van gedetineerden. En aan de andere kant het verbod op foltering en inhumane eh, behandeling... Wat uh, dwangvoeding valt onder dat artikel 3 van... Uh, dat valt onder foltering? Ja, dat valt onder, ja, of in, in humane ah. behandeling. Hmm. Ja. Dan nog even maken we jouw staatssecretaris. Je bent staatssecretaris en ja. je hebt de detentie echt helemaal op orde. Echt de beste detentie van de hele wereld. Ja. Er gaat iemand ja. in hongerstaking, wat doe ja. jij dan? Nou, ik zou dan denken, als, als echt het beleid te verantwoorden is zoals wij mensen detineren... dan denk ik dat iemand goede medische zorg moet krijgen in de begeleiding van zijn hongerstaking... en dat je dan toch voet bij stuk moet houden als staatssecretaris. Dan gaat iemand dus dood, of niet. Ja, en dat is dan zijn eigen verantwoordelijkheid. En daar ja. heb je als overheid dan geen verantwoordelijkheid voor. Maar dan moet wel de boel op orde zijn, zeg ja. je. Oh, ja. We gaan naar uh, muziek. Diederik Rijpstra, welkom. Jij, uh, bent, uh, Jij woont in New York en ja. jij hebt een album gemaakt en daar zoek je op uit hoe de stad klinkt. Ja. Ik denk dan aan sirenes in New York. Ja, en ja. aan de metro bijvoorbeeld. Wa wa wat voor geluiden heb jij allemaal uh, in je hoofd? Nou, ik heb het, uh, de plaats heet The Living City. En uh, het gaat niet zozeer over hoe de stad klinkt... maar meer um, over de universele energie die je voelt um, op een plek. En in mijn geval was dat uh, New, York. New York de New York. afgelopen vier jaar. En hoe voelt dat? Heerlijk. Wat voel je dan? Ja, Er is heel veel energie. Ik word er heel productief van en creatief. En Mensen zijn heel erg, uh, heel erg hard bezig voor hun, uh, voor hun eigen kunst en zaak. Een heel energieke stad is het. Ja. Maar hoe vertaal je nou energie in muziek? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb één, uh, het, het uh, uh, titelstuk van, uh, van de plaat, die heet The Living City. En daarvoor heb ik ieder uur van de dag um, geluid opgenomen... Op 42nd Street en 5th Avenue. Onder andere dit geluid. Laten we even luisteren. Praat maar gewoon door. Nee, dat was, echt, dat was bij mij in de straat. Dit is bij jou in de straat. Dit ja. is de ijskoekar bij dit jou in de, de straat. Dit de ijskoekar, ja. Okay. Maar die plaats, de plaats waar jij geluid op nam, wat, wat nam je daarop? Uh, daar, daar, daar nam ik het stadsgeluid op. Ajax. Dus uh, dat begint... Ik heb het 24 uur lang gedaan. Dus je hoort eigenlijk in zes minuten hoor je de hele dag. Het begint om vijf uur s morgens. Hoor je zo'n blaadje zo over de grond. En dan de eerste voetstappen. En dan uh, de toeters en de sirenes. En dan gaat de stad weer slapen. Ja, dus je hoort het opkomen en weer naar beneden ja. gaan. Ja. Nou, je gaat iets laten horen van je, van je, van je plaat. Wat, wat, ja. Waar gaan we naar luisteren? Naar uh, The House of Glass. En dat is ook geïnspireerd op de componist Philip Klaas. Absoluut. Goed, ja, nou. Met een stukje Arvo Oké, Nou kijk, nou maak je me helemaal blij. En je bent niet alleen, je hebt ook nog een hele band bij je. En, uh, achter mij ligt uh, de trompet. Ik heb hem gelukkig niet aangeraakt. <laughs> Je reed er bijna over Ja, bijna, toe. bijna. bijna. Dankjewel, Rieke Grijpsla. Morgen is uh, de presentatie van het album, The Living City uh, Project, in Club Trouw. Geen concert, maar een interdisciplinaire multimedia show. Uh, we gaan verder praten over muziek, maar dan over hele andere muziek. Hè, want het is vandaag uh, de 200 ste geboortedag van uh, componist Richard, Richard Wagner. Geliefd door de naties en ondanks dat ook door het grote publiek. Uh, welkom, muziekjournalist en Wagner-kenner Chaco Venema. Ja, om meteen maar met die duistere kant van Wagner te beginnen. Wat betekende de muziek voor Hitler? Nou ja, kijk, het mooie is, wat lang iedereen weet... Wagner die is geboren in het Joodse kwartier van Leipzig... En het vaderschap van, van, van Wagner is een beetje onduidelijk. Want zijn, de moeder van Wagner hield het met een acteur, meneer Ludwig Geyer. En uh, ja, rekenen aan data is een moeilijk vak, zoals we allemaal weten. negen maanden? Ja, zo ongeveer. <laughs> hè, maar het gerucht is heel hardnekkig dat hij wel eens een Joodse vader zou oh, kunnen hebben. Okay. En hij was natuurlijk in zijn tijd een uh, vooraanstaand... Uh, uh, anti-Joods. Hij kreeg ook nog een Engelse schoonzoon, uh, Houston Chamberlain. Dat was een, een beruchte rassenfilosoof. Dus in huis wagner was het, uh, het, het Jodendom in de muziek. Want Wagner heeft ook een boek over geschreven. Dat was wel een thema. Maar ja, in heel midden-Europa van die tijd was er natuurlijk wel een hele anti-Joodse stemming. Maar hij is wel... Naar voren geschoven en Hitler heeft natuurlijk zowel dat anti-Joodse als wel de herdenmuziek van Wagner van sommige opera's wel een beetje als thema gekozen oh, ja. natuurlijk. Hè. Nou, een maar wet... kan Wagner niks aan doen, nee. die is al lang doods. In, in propagandasfilms films laten we bijvoorbeeld de nazi zien dat de muziek van Wagner uh, doorgedraaide piloten van bommenwerps kan ja. geneten. Daar, daar hebben we een stuk. een mooie, grootste erlebnis hebben. Ik geloof er zou toch die reis naar Bayreuth hebben heeft. Bayreuth? Ich habe seinem Freund von ihrem Plan erzählt und der hat hell aufgelacht. Und warum? Weil der gute Wilde für ernste Musik überhaupt keinen Sinn hat. Ja, muziek van Wagner om uh, mensen te genezen van hun trauma's. Uh, hoe, hoe stond Wagner daar zelf in, dat hij zo door Hitler gebruikt werd... en ook werd gezien als de componist dat van... Dat kan hij nooit geweten hebben. Hij was 1883 overleden. En toen was meneer Hitler nog helemaal niet aan de orde natuurlijk. Nee, oké, oké. Dus daar houdt het daar maar daar mee op. Maar, de voorlopers kijk... van, van dat antisemitisme, had hij daar iets mee van doen? Jawel, hij, hij, kon natuurlijk, uh, hij schreef veel en hij heeft al zijn boosheid zich afgeschreven. Onder meer in dat beruchte boek, uh, dat Juram toen in de Muziek. En daar word je niet vrolijk van. En, uh, alleen, kijk, de insider en de liefhebber zegt: ja, wat privéleven en de privégedachten van een componist, daar gaat het niet om, gaat om zijn muziek. Maar het is evident dat in zijn tijd speelde hij uh, de, de bazaar aardig mee. Ja. En dat is natuurlijk niet goed te praten. Maar, hij was antisemitisch? Maar, ja. Maar goed, hij was daarmee ook kind van zijn tijd. Is het terecht maar, dat hem nog altijd wordt aangerekend... dat Hitler met hem op de lopers gegaan? Nee, want Stalin had Mozart 22e op zijn draaitafel. We liggen toen het afliep in Rusland. Uh, God weet hoe het, hoe het verder met politici zit die toevallig ook van muziek houden. Ja. Je kunt daar niet zoveel mee. Je kunt hem dat niet aanrekenen? Nee. Goed, nou, dat, as, ja. dat aspect van Wagner laten we daar maar even... maar het was niet het enige rafelrandje wat hij had. Hij hield bijvoorbeeld, geloof ik, erg van damesondergoed. Ja, hij nou, is ook raad? zijn eigen nou ja, ondergoed. dat, dat ja. Zo staat het. Hij was een ondergoedfetischist. En het uh, uh, is leuk dat het allemaal bewaard is gebleven. Hij had dus een kleermaker die zijn ondergoederen uh, maakte. En hij gaf precies op wat voor kleuren zijde dat moest zijn... onder de smoes dat hij een tere huid had. Maar hij lustte er wel echt een soep van. Ja. En okay. Hij heeft natuurlijk talloze affaires met en Wat op mij wel een diepe indruk heeft gemaakt... dat hij bij gehuwde vrouwen uitkwam... dat hij tegen de man des huizes zei... Van, als jij nou eens even oprot, dan kan ik mij... Rustig met jouw vrouw vertreden. En denken nou, die mannen dat dan? Ja, oh, ja, eerbied voor de grote man. Dat is natuurlijk Serieus? een hele sterke persoonlijkheid. Hij zegt wel, het was ja. een soort diva van zijn ja, tijd. Ja. Hij eh. was het ook zo'n aantrekkelijke man. Hè? Nou Ja, een charismatische man dat natuurlijk. Hè. En, dat, dat zie je de raarste gedrochten. zie je toch de mooiste ja, vrouwen. Dus waar. ja, daar kom je nooit uit. Hè. Ja. En dat heeft indruk op jou gemaakt. Hè. Ja, ja, dat dat ik heb wil het, ik ook. Ja, ik heb het in mijn buurt geprobeerd. Maar <laughs> no way. Nee, nee. Hij had dus affaires met vrouwen, zoals jij ja, zegt. Maar hij had ook wel affaires met mannen. Uh, ja en nee, uh, theoretisch wel. Ik kijk op een gegeven ja, moment. Ja, hij, hij zat in een groot probleem in Parijs. Waar hij, en dat was een, een dieptepunt in zijn carrière. En dat ging helemaal fout. En dan komt opeens een vent aan de deur. En die zegt, ik, ik heb een koning Ludwig ergens in Beieren. En die vindt jouw muziek heel erg mooi. Was en dat die rare koning aan en Dat is die gekke koning, oh, ja. Ja. ja. Met dat Ja, en met, met dat paleis. En al die paleizen. Ja. hè? Ja. Neuen Schwanstein, ja. Neuen Schwan Maar in ieder geval, die koning, die ging alles voor hem betalen. Maar daar, uh, om, om de koning uh, uh, aan te moedigen nog meer te betalen... Uh, is de correspondentie tussen Wagner en de koning... die uh, heeft volgens ook uh, neutrale waarnemers... toch wel een homo Ah ja. Maar dat was alleen maar om meer poen los te krijgen. En dat, is niet omdat dus dat is het gerechtvaardigd. Ja, dan mag het wel <laughs> ja, zijn. Laten we eens even luisteren naar uh, Maria Callas, die zingt een stuk uit Parsival. Zingt hij niet in het Duits? Nou, in heel veel landen werden uh, de opera's in de landstaal gezongen. Ook in Nederland. We hebben heel veel beroemde opera's die in het begin van de vorige eeuw... Werden die in het Nederlands gezongen? En eh, ja, in Italië was men toch wel gek op Wagner. Want natuurlijk zijn tijdgenoot, letterlijk zijn jaargenoot Verdi, was oppermachtig. Hè, maar die vonden dat ook allemaal wel heel erg spannend. Geografisch geografen we niet zo ver van elkaar. Nou. Hè, Verdi in Noord-Italië. Maar in ieder geval, die opera's werden in Italiaans vertaald. En wat lang niet iedereen weet, dat Maria Callas, eh, dus in het Italiaans eh, Tristan en Isolde zong. En zoals het nu Parsifal. Waar heel veel mensen blij mee zijn, is dat je, eh, Wagner die, eh, verzorgt ook zijn eigen libretti en die zijn niet op de harde. Dan zijn die van Verdi ook niet op de harde. Want nou, het is een heel soort... vaak is dat zo bij oh, opera's, vresig. toch? Ja, ja Allemaal sprokkel, sprokkeltaal. Maar Wagner maakte het nog een stapje erder. Die hield van, van stafrijm, hè, van beginrijm. Dus dan krijg je van die zinnen als wie weet waar Willem Wouters woont. En als je dat zingt, dan word je op een gegeven moment echt helemaal ziek van. En er waren dus allerlei partijen best wel blij. Dus in Engeland, de English National Opera, die doen alle Wagner opera's. In het Engels. Zo, dan waren ze af van die taal. Ja, maar dan heb je Gutter Dembo, die heet opeens heel beschaafde Twilight of the Gods. Ja, dat klinkt zo nou, beter. Veel beter he? He? Ja. Ja. Ja. En in Italië dus zo'n uh, Callas. die waren natuurlijk ook moet je niet vergeten ook heel veel zangers. Die, uh, je hebt daar de gekste verhalen van. Die beheersen niet alle talen. En uh, dus Callas ging het Italiaans beter af. kan je ook zeggen. Maar dat geldt voor heel wat andere zangers. Ja. En die waren al lang blij als ze in hun landschap konden zingen. Ook meer expressie konden ja. brengen natuurlijk. Is hij nog altijd populair, Wagner? Ik weet oh. dat de Nederlandse opera eindeloos die ring ja. maar blijft uh, opvoeren. Nou, we, daar mogen we blij mee zijn. Want ja, dat is ik ga er alleen nooit muziek. heen, want ik vind het verschrikkelijk. Ah, heerlijk, heerlijk. Nee, het, uh, <laughs> we hebben natuurlijk nu Wagnerjaar. Het Radio Filmoors Orkest, de Nederlandse opera. Er is op Cultura24 van Radio24 gaat alles. In het concertgebouw gaat Vliegende Hollander. En in de zomer... We nog zeven keer... Maar dat L is allemaal vanwege die 200 jaar. Ja, is die los daarvan nog populair? Ja, jawel, zeker. Jere uh, tafel, uh, Kilene. Nou, ik kan mezelf niet als waak liefhebber kwalificeren... maar ik ben ook geen echte klassieke muziekkenner. Nee, Bas? Nee, nee, nee ook niet. Nee? Ik vind het vrij zware muziek. Het, uh, nee. Ik ga graag naar de opera, maar Wagner probeer ik altijd uit het U abonnement. Je bent de enige. Uit het ja, nee, nee, maar als, ik, als ik jullie zou meenemen naar de vliegende Hollander, die gaat straks in het concertgebouw. Nou, dat is, dat is de muziek dat pak je helemaal in. Je moet niet vergeten als Wagner 100 jaar later had geleefd, dan had hij met Mietloof gesproken, hè, of hij had met Queen gesproken, hè, of misschien ook wel met de Moody Blues. Zo'n oneindige, oneindige melodie. En is is Op naar zo... concertgebouw nou eigenlijk. Zullen we eens even ja? luisteren naar de invloed die hij nog altijd heeft. Ja. Combinatie van Wagner en Hollywood. Ja, Dodof. Het begon met.. Uh... Het Rheingold, ja, in de beginmaten. Het is verder heerlijk gestolen en vrij bewerkt, zoals dat hoort. Maar inderdaad, de muziek van Wagner, althans het gedachtegoed van, van de muziek zelf. die leent zich ontzettend goed voor, voor fantastische ja, hoorden, Star Wars-films en zo. We hoorden na, na dat deel uit Reingold, hoorden we uh, van John Barry uit Dances with Wolves. een ja, fragment. Zoiets. En ja. het einde was de muziek uit The Lord of the Rings. Maar ja, het Lord lijkt één uh, stuk. Ja. Ja, maar goed, maar dat, dat kan dus heel goed. En bovendien, het leuke van veel muziek is dat je moet het ook lang kunnen voortzetten. Dus nou, bij Wagner word je dan perfect bediend. Hè. Ja, want die operaties het... duren zes uur. Ongeveer. <laughs> Misschien komt het wel omdat mijn kennismaking was met de meesterzanger van Nuremberg. En nou ja. dat is wel heel lang. Ja. Maar moet je wel echt meteen gepakt zijn. Dat, en dat, nou, dat was ik helaas. Nou, dat ben ik wel met je eens hoor. Dat is even wennen. En maar hoe, mee, hoe lang is het dan heel lang? 6 uur? Nou, ja, okay, met pauzes mee. Die ja, pauzes zijn heel gezellig. Als het hoor. goed is. Ja. Je, je kent de beroemde uitspraak van Rossini. Hè? Die zegt Wagner, die heeft prachtige momenten. maar verschrikkelijke kwartieren. En <laughs> dat heb je ook een beetje waar, natuurlijk. Maar je moet een beetje moeite doen. Maar met hoeveel pop? We hebben nou net gehoord die urban music van het jazz kwartet. Ja. Nou, dat is ook vrij cerebrale bedachte muziek. En daar moet je ook wat moeite voor doen. Hmm. Mogen we nog even. Even toch naar de persoon. U noemt hem geloof ik de meest volmaakte egotrippen. Uh, ja, hij is het uitgevonden. Is hij ja. dat uh, geworden doordat hij heel populair was of was hij zo? Uh, nee, zeker niet. Ik denk dat het gewoon toch een, een bijzonder karakter is geweest. Zoals de, de, onze samenleving niet iedere week oplevert. En ja, die worden dan ergens gedropt. Hij is toevallig in, bij Nuremberg in Bayreuth terechtgekomen. Uh, maar uh, ja, dat soort mensen kom je niet vaak tegen. Dus een krachtige persoonlijkheid. Een goed debater, een goed literatuur. Daar hoef je wordt. nog een ego-tripper van te worden. Nee, maar als je dat, als je dat ego trippen eroverheen giet, wordt het wel heel bijzonder. Maar he? en hij was ook wel overtuigd van zijn eigen, zijn eigen nee, genialiteit. Uh, Ongelooflijk. Die, die verhalen <laughs> zijn verschrikkelijk, ja. ja. Dat is waar. Het was geen aardige man? Ik denk het niet. Maar als vrouwen dachten daar soms anders over. Ja, dat maar ja, hij, droog, hij dwong ze bijna zo te horen. Ja, ja maar ja. hij was geen, maar absoluut geen aardige man. Dat, dat beeld kan je nergens terug. Behalve voor zijn honden. Maar ja, dat zegt ook weer niet alles natuurlijk. Dat was Hitler toch ook? <laughs> ja, precies. Ja. Ja, nou, je niet er ja, dat bij. Je, ja, uitkomst, ja. Ja. <laughs> ja, Goed. 200 jaar geleden werd hij geboren. Bouw een wijk naar Turks model met kronkelstraatjes en fonteintjes. Dan voelen Turkse ouderen zich er extra thuis, denken ze in Rotterdam. Maar hoe denken de Nederlandse ouderen daarover? Straks meer. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.